En ook Thijssen met het NOS-journaal. Het openbaar ministerie gaat van de Graaf. Vanmiddag schrapte de rechtbank het locatieverbod dat de moordenaar van Pim Fortuyn had opgelegd gekregen. Ook mag zijn enkelband af. Volgens het OM is het locatieverbod een belangrijke risicobeperkende factor. Van de Graaf spande de zaak aan omdat hij het niet eens was met de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating. In het zuidwesten van India is een dorp verwoest door een aardverschuiving. Gevreesd wordt dat er 200 mensen onder de modder liggen. Er zouden 15 doden zijn geborgen. De aardverschuiving ontstond in de vroege ochtend nadat twee meren in de buurt overstroomden door hevige regenval. Er brak een stuk van een berg af naast het dorp. Ongeveer 700 inwoners werden in hun slaap verrast en zeker 40 woningen werden weggevaagd. Britse bankiers krijgen te maken met strengere regels. De Britse toezichthouder FCA en de Britse Centrale Bank... willen dat bankiers meer zelfverantwoordelijk worden voor hun eigen handelen. Zo wordt het mogelijk om bonussen tot zeven jaar na toekenning af te nemen. Ook moeten bankiers die roekeloze beslissingen nemen strafrechtelijk worden vervolgd. Veel banken en verzekeraars kwamen tijdens de financiële crisis in de problemen... door risicovolle en illegale activiteiten. De toezichthouders willen met deze maatregelen herhaling daarvan voorkomen. Lingo stopt na 25 jaar als dagelijks televisieprogramma. De spelshow is eind september voor het laatst te zien op Nederland 2. Mogelijk komt er volgend jaar nog een zomereditie. Het dagelijkse programma verdwijnt vanwege tegenvallende kijkcijfers. In januari werd Lingo verplaatst naar Nederland 2. Volgens omroep Avro Tros heeft de vaste kijker het programma niet goed weten te vinden. -E. Avro Tros praat nog met de NPO over een vervolg. De eerste aflevering van Lingo werd in 1989 uitgezonden door de VARA. Het programma werd gepresenteerd door Robert en Brink, François Boulanger, Nens Kolen en Lucille Werner. W -E -R -N -E -R. Het weer opklaringen, zo'n 23 graden. Vannacht kan er nevel en mist ontstaan en koelt het af naar 12 graden. Morgen lokaal een bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Dit is Wijnaldswaan bij de ADB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat Fiede tussen Zevenbergse Hoek en de randweg van Dordrecht. 4 kilometer na een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 langs. De entree is gratis. Zin in zand? Griekse ei Zin in ZFM. Z-F-M. Stefan Kollaert. Beach Masters. Generation. Dit is ZFM. You can see something in the way. I'll try to show you my door is open. I don't know how much more I can take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 Meteen hebben we weer de special request hier bij CFM. Um, en dat um, is altijd in een bepaald thema. En daar hebben we drie plaatjes um, van uitgezocht. En um, ik ga naar Berlijn. Dus ik had wel eens iets van, nou dat is misschien wel leuk. Om, uh, om iets Duits te doen. Dus een Duitse plaat. En we hebben drie van de grootste Duitse hits van de afgelopen jaren op een rijtje gezet. En daar mag jij uit gaan kiezen. De eerste optie die is ook meteen in het Duits gezongen. En ja, kan natuurlijk maar eentje zijn. Hè? Van Nena, Nine in Leidzig, Loefbalans. Dat zeg ik. Nijneneunzig, lufbalans. Of wat dacht je van deze van de Scorpions en rock you like a hurricane? <middels> deze staat in Guitar Hero, die heb ik helemaal kapot gespeeld op die gitaar. Of heb je zoiets van, ja, hun winst op het Eurovisie Songfestival. Dat was wat mij betreft de tofste Duitse hit. Lena, set the light. Blue. Have any other way. The Scorpions rock like a hurricane. Satellite Lena of 990 luchtballons, Eén van die die trekt. die ga je zo meteen horen. En welke dat is, is aan jou? Laat maar weten. Stefan at zfmzandvoort.nl is het mailadres. Of via Twitter, 140 tekens. Stefan Undersker Wil je Lena horen? Wil je de Scorpions horen? Of Lena? Laat maar weten. De spin zo meteen ook, net als Nicky, Romero en Anouk. En hier is Dero voor je. En 5 Hours... 5 hours hier bij ZFM. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Yes yes yes, dit is weer tijd voor de vraag van vandaag. We hebben de balans opgemaakt op de vraag van vandaag en ik leidde als volgt. Ik heb wel eens een hele grote leugen verteld. Terechtgekomen op de vierde plaats. Ik had een hele relatie die een leugen was. Terechtgekomen op de derde plaats. Ja, en uh, daar heb ik een hoop mensen in betrokken. Het was een leugen om voor te knokken. Terechtgekomen op de tweede plaats. Nee, liegen is fout. Dat beschadigt elk van, vertrou van vertrouwen dat je opbouwt. En terechtgekomen op de eerste plek. Moi, wel eens een uitgebreide leugen. Even manipuleren in iemands geheugen. Dank jullie wel. Voor al jullie antwoorden, ze staan genoteerd. En mocht je je mail nog open hebben, laat dan even weten welke Duitse knaller je wil horen. Lena satellite, Scorpions Rock You Like a Hurricane. Of Nena 99 Luftballon. Je kan doorkomen via stefan.cfmzantwoord.nl of twitter Zal Zometeen hier Nicky Romero en ook Feed on the Ground. We gaan een Duitse plaat draaien. Ook een Nicky Romero komt van te gaan met Cruella en Break Free. Ariana Krande en Z. Maar eerst de Spindokters... Die leer je even met de pers om te gaan. Toe, princess! princess! One, two, princess near before you. That's what I said now. Princess, princess who adore you. Just go ahead now. Just go ahead now. ...bij ZFM. Duitse hit, dat ik er ooit nog eens eentje zou instarten. Uh, maar dan wel deze, en daar ben ik wel blij mee. Meer dan 60% van jullie koos voor deze van de Scorpions... ...en Rock You Like a Hurricane... Example loud that is in cages it's on breeze loose just have to make it so What is wrong? Scorpions, rock you like a hurricane werd gekozen als de ultieme Duitse plaat. Met ik ook lekker veel Duits in zo maar dat weer. Tijd voor je weer update. Meteoconsult. Vanavond en de komende nacht brede opklaringen en droog. Het koelt af tot 11 graden in het binnenland. Morgen geregeld zon en later landinwaarts en lokale bui. Het wordt er 22 tot 25 graden. Vrijdag zijn er flinke zonnige perioden en maximum temperaturen van 22 tot 26 graden. Stefan Collins met de hits van Beachmaster. Clean Bendit. Kensington. Lily Wood. ZFM. Nicky Romero hebben uitverkochte zalen waarin iedereen staat te dansen. En Ariana Grande en Cruella hebben uitverkochte zalen... omdat mensen meegenieten van hun muziek. Je heeft twee DJ-zangeres combinaties... Ariana Grande en Zed Breakfree... en Nicky Romero en Cruella Legacy... In there. I'm gonna make a difference tonight. Another day pretending, I don't think I'll ever survive. In over my head Oh, I'm gonna do So much more over my head hier bij ZFM. En zometeen jouw plaat hier op de radio. En dat kan van alles zijn in het laatste woord. En dat heeft vandaag te maken met uh, zwart, grijs en wit. Dus heeft het daarmee te maken, dan mag het niet. Dus deze bijvoorbeeld van de Swedish House Mafia Greyhound die ga je niet mogen aanvragen. Kan allemaal via de mail stefan.zfmsanford.nl Deze mag uiteraard ook niet van Michael Jackson. Quality, and it's you you're wrong or you're right. Black or white, hè? Ook deze van uh, Whiskelieva. Aha. Yeah. Uh -huh. You know what it is: black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. Geel mag dan wel, uh -huh. maar zwart is echt verboden. Black Geen emo-gedoe hier vandaag. Uh. Of deze, natuurlijk, van de Black Eyed Peas. I got a feeling. Look at Just take it. De niet kleuren. Zwart, grijs en wit, die mogen niet. Voor de rest mag alles. Ja, dat is niet zo heel erg, ik het deze keer. Opsturen van jouw laatste woord kan naar stefan.cfmzandvoort.nl Dat is stefan.cfmzandvoort.nl Deze mag ook niet. Room 11 hoor je hier bij CFM. En grey. Light can fine. En daarvoor Maroon 5 News Maps. En je hoort ook nog Room 11 hier bij CFM in grey. Nee, nee, nee, nee. Ja, en Grey. Met de 50 Shades of Grey uh, list coming up hebben we een video. Namelijk uh, alles wat dus geen kleur is, maar wel een kleur is. Dus zwart, grijs en wit. Als het daarmee te maken heeft, mag je het niet aanvragen. Um, Veren mail: stefan.cfmzandvoort.nl. Welke plaats jij wil horen aan het eind van het programma? Kan nog heel kort, dus schiet op stefan.cfmzandvoort.nl. Dus is Beachmasters in een nieuw jasje met dus zometeen jouw laatste woord. Laat het nog heel even merken. Stefan.cfmzandvoort.nl. Voor eerst Kelly Clarkson hier op 106.9 en cfm livenl Breakaway. Kelly Clarkson bij ZFM Breakaway. Het uh, was ZFM Beachmasters. Van 31 juli 2014. Waarin we in een nieuw jasje zaten. Lingo ermee STOPTE stopte. In Stefan probeert ik daarom JP was. Ariana Grande nog steeds gewoon een ongelooflijk lekker wijf is. Wie in Berlijn naar de hoeren moeten. Maar we nog steeds niet weten hoe we red light in het Duits zeggen. Maar we wel weten dat het grijs, zwart en wijs is wat het veto was. En ondanks dat Jack op de proppen kwam met Titanium van David Guetta. En zie je als laatste woord. Spreek je over een week. Op het eentje.